Goedenavond, ik ben Sit van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Moeten we ons straks misschien houden aan een avondklok? Het kabinet zit daar niet op te wachten. Toch wordt er volgens premier Rutte wel over nagedacht. Tegelijkertijd staat in het laatste advies van het OMT... de avondklok genoemd als mogelijkheid om groepsvorming... vooral onder jongeren tegen te gaan. Bovendien denken we dat het een effectief middel is... voor de beperking van thuisbezoek... En dat is de bron van veel besmettingen. Het kabinet heeft het Outbreak Management Team nog een keer om advies hierover gevraagd. Volgende week horen we daar waarschijnlijk meer over. Ondertussen is de lockdown waar we in zitten tot en met 9 februari verlengd. Meteen na de persconferentie kon premier Rutte door naar een spoedvergadering over de toeslagenaffaire. Dat gaat over ouders die onterecht werden weggezet als fraudeur en ineens duizenden euro's moesten terugbetalen. Dat was een groot schandaal, zei een onderzoekscommissie. En oppositiepartijen willen daarom dat het kabinet aftreedt. Dat zou best kunnen gebeuren, denkt verslaggever Ron Freese. Maar niet als het aan Rutte ligt. De VVD van Rutte zegt eigenlijk op zich is deze affaire erg genoeg om ervoor af te treden. Maar we zitten midden in een hele ernstige coronacrisis. Het kabinet overlegt vanavond of ze nog wel door kan blijven regeren. Het CBR heeft nog eens 120.000 theorie- en rijexamens geschrapt. Tijdens de hele lockdown, tot 9 februari dus, blijven alle locaties van het CBR dicht. Betekent dat je voorlopig dus niet af kunt rijden. Eerder werden door de lockdown ook al 190.000 examens geschrapt. Zo'n 900 mensen die in Nederland bij Shell werken verliezen hun baan. Het bedrijf gaat flink reorganiseren. Wereldwijd verdwijnen er duizenden banen. Shell zegt veel last te hebben van de corona- en oliecrisis... en dus moet er bezuinigd worden. In Frankrijk zijn nog eens zeven mensen opgepakt... voor de brute moord op de leraar Samuel Paty drie maanden geleden. De verdachten zijn allemaal tussen de 17 en 21 jaar oud... en hadden online contact met een moordenaar die eerder al is opgepakt.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 Thank <laughs> you. Golden I'm See them Yes, you